Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt weer drukker in bussen, treinen en trams. Morgen gaan mbo's en hogescholen weer open. Dat ga je merken in het OV. Honderdduizenden studenten gaan weer op pad. En als alle lessen tegelijkertijd beginnen, dan kan dat zorgen voor overvolle bussen en trams. Zegt de vereniging van OV-bedrijven. Als we de lestijden, al is het maar een klein beetje, zo hier en daar een kwartier verschuiven... dan scheelt dat al enorm in de spits en kunnen we veel meer studenten en gewone reizigers vervoeren en ook veel comfortabeler vervoeren, want dan zit je niet zo opgerol, opgepakt in een uh, volle trein. De OV-bedrijven denken dat ze de drukte de komende weken nog wel aankunnen, maar ze verwachten daarna ouderwets drukke taferelen waarbij je hutje-mutje in de coupé staat. Want dan laten meer bedrijven waarschijnlijk hun personeel weer naar kantoor komen. Twee Joodse organisaties doen aangifte tegen de organisator van een oorlogsbeurs in Houten. Er lagen behalve legerkleding en medailles van soldaten ook nazispullen. TV-programma Kassa liet zien dat er onder meer dolken met kruisen en twee Jodensterren werden verkocht. De testlocatie van de GGD in Dronten blijft de hele dag dicht. Op een industrieterrein daar woedt brand in een bedrijfsgebouw. En de testplek ligt precies in de baan van de rook. Justin Bieber heeft een Spotify-record te pakken. Afgelopen maand luisterden 83,3 miljoen mensen naar zijn liedjes op Spotify. Nog nooit waren dat er zoveel. Het oude record stond op naam van Ariana Grande. Zij had ooit 82 miljoen luisteraars in een maand. Het weer, vanmiddag bewolkt en af en toe een bui. Het is fris tussen de 17 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Schiphol en het Nieuwe Meer 7 kilometer file en je moet daar ook rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Dat komt door de afsluiting van de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Verder ook een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk. Daar is de vertraging ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 de tu boca yo me vi. amor de mis amores, vreemde mía, ¿qué hiciste? Yo no puedo conformarme sin poder ya que hielden, die hoeven te conformar, die hoeven te contenten, die hoeven te contenten, die hoeven te contenten, die que te te contenten, nunca más. Amor de si die dejaste... hoeven Ik kan niet decir que una mujer cambió mi suerte Se de Ik mí niet stoppen met denken. sufrir kan niet stoppen met denken. Ik kan niet stoppen met denken. Ik kan niet stoppen met denken. Ik kan niet stoppen met denken. Ik kan Ik Bastig, noptien, ijmri, nombre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 En es que me, pasé, me, pasé me fui a dormir contigo, y me desperté con otra. Hace más un mes, furé que era la última vez. perdóname. No lo mijn baby? Ik alcohol. Después de par de trago, me y el control. Ay, ay. me dejé llevar por la zich de emoción. y se me salió en la mano toda esta situación. Maar ik was contigo en ik con met La rond en mijn heb ik De culpa fue del rol, de la cerveza y el donperiñón. Die echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé de copas. Me fui a dormir contigo. Y me desperté con otra. Hace más un mes, juré que era la última vez. Perdón. De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort 106.9 FM Op een terras ergens in Frankrijk in de zon net verkocht. Herman in de zon op een terras, leest in het dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebracht, en de man die hem verkocht had, stond onder zijn naam in de krant.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 FM Zandvoort. Zandvoort. get your young on a hot summer night. Sometimes someone you're not. Kan ik in deinen Augen sehen? Augen sehen. En we tanzen erst ganz langsam, dan kommst du mir nacht. Fühlt sich an wie tausend Grad. Zwischen ons nur Millimeter, ik heb keine Wahl. Ich folge. I'm going to go to the city, to the city, to the city, to the city, to the city, the city, to the city, the city, to the city, to to the city, to the Ik spür een atem, ik kan niet meer wachten Vamos a Marte, Vamos a amarte, déjame llevar 9 is zonzee. Dolcamin cammin io sto pensando a te a te che forse stai sentendomi sul lama di un tramonto profuma non foschi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 Non hai meer più di me, Maar sono ben che adesso En te perché vorrei capire, non ci arrivano anders dan voor mijzelf. En niets anders dan voor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 Spang je als besluit En laat me schepen Achten Ik ga er stiekem Tussenuit Een vlucht weg naar De nieuw begin well, Hop on my choo-choo I'll be your engine driver In a bunny suit If you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 Misschien weet ik Spanje als besluit. in de vijf waar we niet. Ik ga oh, like de, zin. Zin. Yes, so de luchtweg like naar. Me.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 The way I lead you to my love From a sinful life I cleanse you In my love, for creation is a weakness Of my love You know that you should know it's time for the world to Try, just love They only the love that can bring peace So won't you try, yeah,